Ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de kust van Jemen in het Midden-Oosten zijn waarschijnlijk meer dan 140 mensen verdronken. Een schip met migranten uit, vanuit Ethiopië kwam in zwaar weer terecht en zonk. Twaalf mensen konden worden gered, maar veruit de meeste opvarenden hebben het waarschijnlijk niet overleefd. De gevaarlijke route van Afrika naar Jemen wordt jaarlijks door tienduizenden migranten gebruikt. En zelfs als mensen de tocht overleven, komen ze in heftige situaties terecht, vertelt correspondent Alice van Gelder. Heel vaak komen ze vast te zitten in Jemen... Eh, want ze gaan van de ene smokkelaar aan de ene kant van het water... naar de andere smokkelaar en die zegt dan heel vaak... ik heb extra geld nodig. Eh, dan worden er bijvoorbeeld foto's gemaakt. Die foto's gaan dan aan de familie en ja, zo eisen ze dan... Eh, meer geld eh, van, eh, van de Ethiopische familie die is achtergebleven. Eh, we horen ook heel veel van marteling, eh, seksueel geweld. Veel mensen die de oversteek naar Jemen wagen... proberen uiteindelijk Saoedi-Arabië te bereiken. Meer dan 10.000 hotels in Europa hebben zich aangesloten bij een massaclaim tegen Booking.com. Ze eisen compensatie omdat ze vinden dat ze geld zijn misgelopen door de regels die de site heeft. Hotels mochten van Booking.com hun kamers niet ergens anders goedkoper aanbieden. Vorig jaar oordeelde een Europese rechter dat dit niet mocht. Booking zelf noemt het allemaal onzin. PostNL stapt naar de rechter om geld van de overheid te krijgen. Volgens het bedrijf hebben ze 68 miljoen euro nodig om dit en volgend jaar alle post normaal te kunnen blijven bezorgen. PostNL maakt verlies op het bezorgen van brieven, maar daar kunnen ze niet mee stoppen omdat ze dat moeten doen van de wet. Zuid-Korea haalt de luidsprekers weg bij de grens met Noord-Korea. Door de speakers werd propaganda omgeroepen met de bedoeling om Noord-Korea te irriteren. De luidsprekers stonden al uit sinds het aantreden van de nieuwe president... vertelt correspondent Gabi Verberg. De nieuwe president van Zuid-Korea, Lee, die vindt dit een onnodige provocatie. Dat heeft hij altijd al gezegd, ook tijdens de verkiezingen. Uh, dus kort na zijn aantreden heeft hij die luidsprekers uit laten zetten. Uh, en nu worden ze toch echt compleet verwijderd. Zuid-Korea had de luidspreker sinds vorig jaar voor het eerst in lange tijd weer aangezet na een actie van Noord-Korea. Dat land stuurde eerder een hoop ballonnen met rotzooi en poep de grens over. Het weer, alleen in het noorden is de zon nog te zien. Voor de rest is het bewolkt. Blijf blijft wel droog bij een graad of 23. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Oké. Okay. En dan uh, dus de is het contact heel makkelijk. Uh, ik ben over de hele wereld geweest, uh, tot China toe. Uh, want ik ben ook DJ.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 Nou, we kennen natuurlijk allemaal Gloria het Ja, en dat is de salsa. Zij zingt salsa onder andere, maar haar bekend zit, zijn natuurlijk allemaal pop, maar zij doet ook heel veel salsa nummers en dat is heel erg populair. Het is ook populair omdat het goed dansbaar is, Het is heel goed dansbaar en je hebt het eigenlijk heel weinig instructie nodig om toch deel te kunnen nemen. En dat is natuurlijk het populaire van salsa op zich. Ja, ik kan me herinneren dat wij in Stomvoort ook uh, een paar jaar geleden eens een keer een evenement hadden. Dat was op het uh, Gasthuisplein. Ja. Dat deed ook een hoop uh, mensen aan mee. Was dat was dat was oh, oh, hebben jullie ook georganiseerd toen? Nou, we hebben niet georganiseerd, maar ik was daar uh, DJ en ik heb de oh, band oké. Okay. Ja. Dat was een okay. mooi evenement. Dat was een goed evenement. Dat kunnen we eigenlijk nog een keer doen hè, hier in Stomvoort. Hoor. Ja, ik, uh, ik, ben, ik ben er voor open. Dus, uh, ja. <laughs> Laat maar weten. Nee, begrijp ik. Erbij. Ja. Dus, ja. Uh, nou, huh? natuurlijk, ik, ik heb natuurlijk, uh, we doen al twintig jaar bij Mango's en ja. Bas Lammers was natuurlijk uh, ja, Bos, ja. Die is ja. bekend. Hè, ja. En die, die was ook de initiator van, van Gasthuis. Oh, okay. dus die bracht ja. ons daarmee in contact. En vandaar ja. dat ik er ook bij betrokken was. Ja. Nou, nou, nou zie je wel dat we ook bij andere strandpavioenen, Meijer onder andere, is, is het ook... Uh, ja. Dus ja, anderen pak, pakken het eigenlijk ook op, hè? pikken het ook, ja. Of kopiëren natuurlijk. Of kopiëren, ja. dat zou ja. kunnen, nou, dat woord willen we niet meer tegenbruiken. Dat verhaal bij mij is natuurlijk, uh, het is een DJ uit Leiden. Uh -huh. Nou, Waarom moet hij dan bij Mango's uh, ja. of naast Mango's iets gaan doen? Uh -huh. dat, dat heeft me altijd een beetje verbaasd, dat is een, ver uh -huh. een goed woord. En, maar hij doet uh, Cubaanse zijn. dat is okay. echt een, een iets andere groep.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 En de tweede set is van half negen tot half tien. Oké, okay. is er een wedstrijd verbonden dan? Met, uh... nee, er is geen wedstrijd verbonden. Oh, maar er is nee. wel een mogelijkheid voor een kleine salsa lessen? hè? Nee, nee, nee, ook niet. Oh, maar ook niet? Ja, ik heb op dit moment wat fysieke problemen, dus okay. uh, dat gaat, gaat niet lukken. Mm -hmm. Ik kan wel vragen of er een leraar komt, maar uh, het, we hebben dus, uh, ook vanwege de vergunning, uh, hebben we maar tijd van uh, vijf tot, uh, tot tien. En uh, ja, dat, dat, als je een, ja, een salsles ervoor doet, dan ben je een half uur kwijt. En dat is ook een ja, ja, ja. zonde. Nou, zo'n twaalf uur moeten ze dicht hè? Dus, uh, maar. Ja, mango's. Mango's, mango's ja, ja okay. inderdaad, de ja. sowieso. Maar dat vind ik ja. voor, voor het evenement, dat om ja, 10 ja. uur. Ja. En moeten mensen zich uh, daarvoor aanmelden? Of? Je hoeft niet van aan te melden. Oh. Ik heb een uh, Facebookpagina. Okay. En dat is uh, als je zoekt uh, op uh, acties KBF uh, dan salsen overlevers.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 Hoe komt dat binnen dan? De, de, door die donaties? Donaties, ja. ja. Oké, okay. ja. en dat is meer gedaan, neem ik aan. En dat, dat loopt wel goed. Dat, dat, dat is goed, ja. ja? ja, ja, ja. Dat Hoeveel is... halen we nu op? Uh, nou, middels? de doelstelling is uh, 2500 euro. Maar okay. uh, ik denk dat we daar wel ruim overheen komen. Ja, toch dus, uh, wel. Ja. Met dat evenement hier nu in ja, Zandvoort. Oh, Oké. Okay. En wat, waar, hoe, waar gaat het dan heen, dat geld? Naar, KWF. Naar het KWF? Naar het KWF. KWF. Ja, ja. Die ja, ja, ja. rechtstreeks niet... stort op de okay. rekening van KWF. Dus hm. Ik heb voor de rest geen behoefte. Nee, En waarom KWF? KBF, want, uh... Nou, omdat ik uh, zelf een kankerpatiënt ben. Ik ben tien jaar geleden geconfronteerd met uh, met kanker. Uh -huh. En ik organiseer het samen met uh, Yves Yves Brouwers. Mm -hmm. En Die is ook al tien jaar lang uh, kanker. Oh. Vandaar, en, uh, uh... Vandaar dat we dus uh, onze hier zitten van Ja, ja, ja, ja. Zelf ja, ja. in uh, Cuba geweest, regelmatig ja, of niet? Twee keer, ja, twee keer. ja. Mooi land? Het is een mooi land, maar dat spreek ik over 2000 hoor. Het is inmiddels okay. uh, ook weer veranderd en. Uh, op dit moment is dus zeg maar, door de economische situatie is het heel erg slecht. Dus ja. Aan ja. Ja, die ja, stroom die regelmatig uitvalt. Uh, uh, en, uh, uh, uh, dat hadden wij uh, tien of twintig jaar geleden hadden we dat uh, een aantal keer, maar niet uh, constant. Uh. En mijn, mijn uh, partner die is reislijst, hij doet nog wel eens reizen naar Cuba, maar dat doe ik niet meer, want het is gewoon niet meer te doen. Want je nee, weet niet uh, of de hotels uh, eten uh, hebben, je uh. weet niet of ze stroom hebben. Oh ja. Yeah. En dat oh ja? dingen, of er voldoende brandstof is voor de bussen. Want dan hebben ja. ze een bussen en dan, ja, dan, dan kunnen ze niet rijden omdat de brandstof op Maar Ja, ze houden zich een beetje op de been met de muziek natuurlijk. Hè. Die, die blijft gewoon bestaan. Ja, ja, ja, ja, zeker. En dat is, dat is het mooie van Cuba. Want, uh, dat je gewoon uh, bij mensen in de huiskamer hmm. ja. gewoon uh, hoe ze lessen kan krijgen als ja. <laughs> je toe gaat. Maar ja. nou, we hebben hier in de studio vaak uh, onze Cubaanse vriend gehad. Ja, ja, ja. Hoe uh, weet je hoe we? Ja, Gorgen inderdaad. Gorg, Gorg, ja, ja. ja, ja. Dus ook ja. wel bij, bij, bij die, bij die, bij die uh, bijeenkomsten geweest? Uh. Ja, zij komt ook af en toe langs. Oh, Oké, okay, wel leuk. Ja, ja, leuk. De Krochten was dat altijd. Ja, en, uh, ja de krocht uh, gaat veropend. Ik ben geen muzikant natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. Maar dat is eigenlijk uh, ja, geweldig. Hij had altijd een leuke mu muzikant, had, uh, kon hij krijgen inderdaad. Ja. En, uh, ja, ik ben er ook een keer geweest. Dat is hartstikke leuk om te horen natuurlijk. Ja, en, uh, zeker.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 Ja. Uh, Want ik, ik had even een beetje gegoogeld op uh, salsa-evenementen en zo. Nou, de hele lijsten staan ervan. Ja, klopt. En, klopt hele, en soms drie, vier op een avond. Ja, Dat Ongelooflijk vroeger, populair ja. hè? Vroeger. Vroeger. vroeger. Ja, ja. Nee, ik over vroeger. Maar toen, uh, toen danste ik uh, op zondag uh, op vier locaties. Dus, uh, oh ja? Ik ging eerst naar Leiden toe. Zo. En dan vervolgens, uh, ooit rond een uur of zes, geven we dan af naar Amsterdam, naar uh, bron uh. En dat ging vervolgens, uh, van Ben Bron, gingen we naar uh, Meander in Amsterdam. <laughs> en dan, uh, zo, zo bracht ik de mijn zon bijna niet, bijna niet bij te houden. <laughs> nee, dat was er wel toen ik wat jonger was. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Inmiddels uh, word ik een beetje geremd door, ja, door ja. een beetje problemen. problemen en toestanden. Ja, goed. Nee, daarom. Maar, maar in Haarlem uh, was dus, uh, ja. waar we begonnen eigenlijk, daar dat was dus een salsa. Ja, ik heb uh, jarenlang uh, op het station Haarlem lesgegeven. Uh, dus ja, ja, ja. En, de, en feest, hoor Maar het. nu is dat gestopt daar. Ja, dus dat komt dat we weer terug? Of? Nee, dat komt niet meer terug. Nee? Oh, omdat, dat is uh, in de wachtkamer 3 is inmiddels een, uh, een, een winkeltje uh, ja. georganiseerd. Uh, waar je ook uh, koffie kan krijgen ja. en dat soort dingen. En dat is nu onder beheer van uh, NS zelf. Nou, dat is, dat ja. is prima. Ja, ja. En in de grote wachtkamer, wachtkamer 2, hm. daar komt uh, binnenkort een museum. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Maar het strand is ook niet verkeerd? Het strand is niet verkeerd. En we gaan vanaf uh, oktober, als uh, Mango's uh, stopt, zeg maar, uh -huh. dan gaan we weer verder bij uh, Loef in, uh, in Haarlem. Oh. Dat is uh, bij de Teletubbyberg in de, in de Waardenpolder. Ja, dat dat zeg uh, bijna, maar weinig, maar ja, wel. Vroeger had je uh, ja, de een, maar... een, een vuilstort en hebben ze een soort berg uh, vergroot. Oké. Okay. Uh -huh. uh, Teletubbieberg. Ja, dus iedereen noemt het de Teletubbieberg uh -huh. uh -huh. Dus uh, Dat is grappig. Ja. Dus, uh, nee, maar uh, ik wil even terugkomen op mijn uh, op KWF Is ja. het natuurlijk uh, de, de, de organisatie die ons ondersteunt. Dus uh -huh. uh, zorgt voor reclamemateriaal. Uh, vlaggen en uh, toestanden zo komen erbij. Ze hebben een uh, donatiebox nog uh, gebracht. Maar in principe, en wat we ook de voorkeur geven, is dat de mensen gewoon via de website te uh, doneren. Kunnen doneren via... En dan uh, hebben, ja. we daar, uh, hebben wij ja. als ja. organisatie het minste uh, ja. zorg aan, ze maar. ja. ja. Dus dan je, is het ook gewoon ja. veilig mm -hmm. en dan weet je gewoon van dat het goed terecht terechtkomt. Dus. Ja. Is, is het moeilijk te leren, die stals uit Dans, of valt dat mee? Nee, het is hartstikke makkelijk te leren. Makkelijk te leren Ja, Hans. Nou, wie houdt ons tegen, Ja, wie ja, ja, houdt ja, ons ja. tegen. Denk ik denk, je wel heen, denk ik, of niet? Gewoon, gewoon aan de slag. Ja, ja, ga aan de slag, Ja, ja doe wat. Ik, nee, het, het leukste is ook van het evenement 17 augustus, die, die band die optreedt, dat is uh, Zon. Dat is een, een speciale tak van, ja. uh, van salsa uh, muziek. En er komen heel veel mensen die komen alleen maar voor de muziek. Okay. En, uh, dus het terras uh, ah, ah. is ook helemaal gevuld met mensen die gewoon alleen maar zitten en luisteren ja. naar de muziek. Oh ja, ja, ja. het is gewoon heel uh, heel prettige muziek ja, om te horen. Nou, we hopen op goed weer dan, want uh, ja, dat ja. hoop ik ook. Lekker uh, lekker buiten. Ja, ja, het wordt en, uh, volgende week mooi, hè? Mooi, ja, precies. Ja, maar er is kan. nog, er is er nog geen nog 17 augustus. Nee nee, volgende week zit ik even in Duitsland, <laughs> okay. Zwitserland, dus uh, dat is wel leuk. Dus, uh, nou, hartstikke goed, André. Uh, ja. Ik hoop dat het een uh, groot succes wordt en. Ja, straks als er een paar duizend mensen op afkomen, dan wordt het toch een probleem want, ja, toch nee, nee, nee, Mangers kan het wel houden. Ja, heen. Mangers kunnen hoop hebben, dat zeg ik wel. In augustus hebben ze weer Alive, en Alive. Oh, ja, dat hebben ze ook nog hè. Een ja. paar duizend mensen. Dus, ja, ja, dat ja. is ook waar ja ja, dus, ja, ja. kunnen we goed hoor. Nou, André Korman, hartelijk bedankt voor je komst. En ja, ja. even als ik met de voorbereidingen en verder. Bedankt voor jullie uh, aandacht. Die ja, nee, hartstikke goed. Ik hoop dat er ook mensen op afkomen. En, de week was ja, ja Helemaal goed. Wat ik zei al, wat ik uh, me kan herinneren van die, dat evenement op het gastheidsplein. Waar ook een heleboel mensen. Een ja. uh, hoop. Gingen ja, ging ook dansen en alles. En, uh, ja, leuk, leuk. En laat me hopen dat jullie veel ophalen. Ja, hoop het ik ook. Voor KWF. Steun het KWF. Door, dus ja. steun goed, goed, André, hartelijk bedankt. En een heel goed uh, weekend verder nog. Ja, Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Goed, gaan we even naar muziek. Uh, Maya, zeg e maar wat je in de nieuw kit in taal. Ach, wat een Ah, nieuw kijk. in taal. Je luistert naar Goedemorgen Zandvoort op ZFM.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 So many Ja, Nieuwke is een town van Hotel California. Hotel California was de tweede single van die van het die, ja, album. Ja, ja. Prachtig, en, nummer, eh, prachtig ja, nummer. Ja, de jongens konden het wel. Ja, ik heb het gezien nog in Ahoy destijds. Ja, jij wel hè? Ik wel. Rakker. Ja. Het is uh, vijf voor half twaalf. Ja, en, uh, en, uh, bij ons, ja, het zou vijf voor half twaalf zijn. Dus precies vijf voor half twaalf <laughs> inderdaad. Goedemorgen mannen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Toon van der Veen is bij ons aangeschoven van Hotel Keur. Uh, en we gaan praten over de btw-verhoging die er...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 Uh, maar het kost me nu 50.000 euro... die 50.000 euro gaan zich meer dan terugverdienen. Ik durf het nu gewoon niet aan. Nee. Uh, ik hou liever die 50.000 euro... eventjes in mijn, uh, in, in mijn achterzak... zodat mm. ik volgend jaar... als ik ergens een klap moet opvangen... Uh, dat ik dat heb. Ik ben ook verantwoordelijk... voor negen uh, inkomens uh, van mijn mensen. Ja, ja. Ja, die vind ik dan voor nu even belangrijker. Ja, mm. Als we allemaal dat soort investeringen mm. gaan uitstellen... met de, de, de, de uitdagingen... die ja. we hebben op duurzaamheidsgebied... Uh, ja, dat, dat vind ik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 uh, nou ja, met de blik op volgend jaar. Ja, ik maak me daarbij zorgen. Of, ja, of want dat dan we niet een aantal hotels gaan zeggen. Joh, maar dan is het voor ons niet meer de moeite waard. Ja, dat wou ik zeggen. Want uh, uh, mocht dit doorgaan, uh, ja, dan, dan ziet het er slecht uitverstand voor. Ik bedoel, dan, dan gaan misschien hotels over de kop. Uh, ja, dan nou, nee, slecht uit voor Zandvoort. ik zand wordt ook een veerkrachtige badplaats. Dus ik geloof dat, dat we er uiteindelijk ja, uit gaan komen. Maar ik denk momenten. dat er inderdaad wel een aantal uh, uh, partijen zijn die uh, het of zelf krijgen. besluiten om het uh, uh, te gaan stoppen. Ja. Of, of dat door de bank besloten wordt. Of ja. inderdaad uh, uh, heel veel minder werkgelegenheid kunnen creëren. En nou moet er ook nog een vijf hotel bij komen. Ik ook nog een Zie je dat gebeuren? En...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 Ja, nou, Marco, uh, Geert Wilders heeft een mailtje van mij gehad met het persbericht. En uh, Marco staat in de CC, dus uh, okay, Marco gaan we zeker nog even. Ik ja, denk dat de, uh, de PVV niet meer in de regering terugkomt, maar goed, uh, dat is. Uh, die Glaasbol heb ik niet, had. Nee, dat, uh, en, de VVD, en de VVD wel, want die gaan met iedereen, dus dat maakt niet uit. Nee, maar goed, dat uh, gaan we meemaken hoe het zich verder gaat ontwikkelen. En uh, daar is pas volgend jaar uh, du meer duidelijk over, hè?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 Alleen, ik hou nu ook mijn hand op te knippen... omdat ja. uh, ik voor de mensen die ik nu in dienst heb... volgend jaar ook uh, wat wil kunnen, uh, uh, ja. kunnen betekenen. Ja. Ja. Ja. Nou, Tom, hartstikke bedankt. Tom van der Veen van Hotel Keur. Uh, hoe, hoe staat het met jullie podcast? Want er komt nog uh, iets aan, ik, Ja, dan kijk ik even naar de overkant. Van oh. oh, daar, daar <laughs> die, heb jij die, mee te maken. Uh, ja, nou, ik, ik, ik moet ik, de montage doen. Uh. Ik doe de montage ervan. Oh. Uh, maar de opnames heb... zijn allemaal gemaakt. De ja. Ja. opnames zijn gemaakt. Ja. En, ja. Met onze en, uh, Carina, Veren, met Carina en, uh, en, uh, en uh, Gillers. Dus ik uh, ga met hun even om de tafel zitten gaan we naar het praten. ik ben heel benieuwd. En het was ja, leuk. onwijs leuk om ja, leuk. het uh, te maken. Het zijn fantastische verhalen over ja, het oh, hotel. We waren ja. echt verbaasd over wat er allemaal uit, uh, ja. uit los komt. Ja. Ja. Leuk. Hè? Uh, en ik kijk heel erg uit naar uh, de, de montage die jullie gaan doen. Ja. Ja. Dus, uh, ik leuk. ook. We <laughs> nou, ja, nemen de tijd voor, Geert. Ik neem er zeker de nee. tijd voor. Hey, nogmaals, uh, hartelijk bedankt Tom. En, uh, dankjewel mannen. Hey, goed weekend en een goed seizoen verder. Ja, dankjewel. Jullie volgende ook week doen. wordt het mooi weer en dan uh, kun je nog even lekker Gaan uh, we lekker aan gaan, de, bank. Van de zon. Zeker weten. Nou, toch? jij niet. Denk ik. ik niet. Nee, nee. Oké, okay, zeg hartstikke bedankt. We gaan misschien draaien weer. Ja, en uh, ja. wat ja. hebben we in de aanbieding? Uh? Fleetwood Mac met drinks. Ja, Dat zijn alleen maar goede dingen. Oh, je pensen. luistert naar Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Now there you go again You say you want your freedom I keep my visions to myself tot met? Ja, Flikoet Ik hoor mezelf niet meer. Ja, ontegenzeggelijk. Ja, mooi. Tot Heerlijke muziek. He? Ja, lekker muziek. muziek. Uh, het is uh, ja, 17 minuten voor 12 en onze laatste gast is aangeschoven. Luc Habitz. Welkom Luc. Luc met is uh, voorzitter van de tennisclub Zandvoort, hè? De Tcz. Tcz. Ja. Tcz. Tcz inderdaad. En uh, daar gaat wat gebeuren bij uh, Tcz, want jullie krijgen een nieuw clubhuis. Zeker.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 Ja. Uh, en dan komt er een moment waarop je moet afvragen... of je nog gaat investeren in zo'n gebouw... Of, ja. dat, uh, of je dat nog terug gaat uh, krijgen. Ja, en uiteindelijk dachten jullie van nou, het moet gewoon plat. En, uh, ja, we hebben er goed nieuws naar komen. gekeken. We hebben er goed naar gekeken. Jawel. Hey, ja, het is we nog hebben... wel aan de orde geweest dat het ja. eventueel... Ja.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 Buiten kan er altijd koffie geschonken worden. Ja, en, uh, ja. ja daar zijn we ook mee bezig Een te staat er al wel waarschijnlijk. Hè? Precies, als het lekker weer is, dan kan er veel. Ja, dat maakt er niet zoveel uit. Ja. Maar dan zou het klaar zijn in mei of zo? Ja, 15 mei is nu de planning. Ah. En um, ja, dat willen we natuurlijk graag halen. Ja, dat begrijp ik. Ja. Moet niet gaan vriezen, inderdaad. Vries nooit meer in Nederland. Nou, we hebben niet zoveel last van, uh, van vorst. Omdat, nee? uh, ja, er wordt weinig gefundeerd. <coughs> dus het dat we eigenlijk al na anderhalve maand uh, ja, ja, vorst veilig zijn. Ja. Ja. Dus dan is het half december, dus dan, is het dan, dan ja. kan ze dat dan echt ja. diep vriest of het uh -huh. handig wel mee, ik. En waar is het eigenlijk? Het zit bij de um, uh, weg nummer 89. Dat is naast de Kennamer Golf. Ja, ja naast de okay. Golf. Uh, je kent je ken het uh, tenniscomplex of wel? Niet? Nee, eigenlijk niet. Langs nee. het fietspad. Fietsen we ja. daar nooit langs? Nee. Oh, nee. Oké. Okay. Okay. Uh, <laughs> dat kan, dat kan. Uh, dat maakt niet uit, maakt niet uit. Um, uh, een hoop leden zijn erbij betrokken. Ja. Uh, commissies en... Uh,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 Ja, want als we het even over de financiën hebben, dan ontkomen we bijna niet aan. Ja. In totaal gaat het zo'n 1,4 miljoen Plot. euro kosten. Ja. ja, dat is het gebouw, maar ook de, de dingen eromheen. Ja. Er was, uh... Eerst was het 1,2, maar eigenlijk... Ja. Is... Ja. Alles wordt duurder. Alles wordt duurder, nee. zullen we maar zeggen. Helaas. Heb je dat er niet tegen, tegen, aangehecht in het begin? Zeker, zeker. dat is een enorme uitdaging. Ja, want, begrijp ik. We... Kijk, je. Kijk, je hebt natuurlijk twee dingen. Je moet het geld bijeenbrengen, Dat ja. is één. En, dat en is daarnaast holland. moet je natuurlijk, uh, het uit de exploitatie kunnen...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 Uh, Pedel komt bij ons uh, niet aan de orde. Nee, maar we maar hebben nog een geluidoverlast onder andere. Klopt. Ja. Ja. Maar het is ook goed denk ik, om, om een unieke positie in te nemen. Ja. En bij Zandvoort hebben we ook toptennis ja. en recreatietennis. En dat maakt ons wel uniek. Ja, ja, uh, goede ja, ja, tennisers ja, ja. komen graag ja. naar Zandvoort toe. Vanwege de kracht van de Zeker, de, de tennisrol Zandvoort ja. is bekend. Hè? Er Zeker, zijn, uh, ja. Uh, belangrijke tennis uit voorgekomen. Ja. Onder, onder, onder, uh, onder wie uh, Tellen uh, Griekspoor. Ja, hè? Tellen Griekspoor. Jesper de Jong en, uh, heeft, nog de de Jong heeft ja. er ook nog bij gezegd, ja. inderdaad. Dus, die hebt je allemaal hebt echt daarom... verstand van Nederlands. Nou ja, goed, uh, ik volg dat een beetje. Ja, scher, dat doe je goed. spijt me. Maar wie zijn uh, dat, die jongens? Nou ja, uh, <laughs> <laughs> uh, Tellen Griekspoor is de, de, de beste tennis van Nederland op dit moment. Okay. Rond de 35e plaats van de wereld.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 Uh, 120.000 dus 28. ja, okay. euro okay. zal het ongeveer op neerkomen. Dat ja. je achteraf nog verantwoorden mm -hmm. natuurlijk. En uh, dan was er nog een gat van uh, ja vijf ton ja. en dat hebben we geleend bij een groep leden okay. tegen aantrekkelijke voorwaarden. Want eigenlijk kunnen wij bij een bank niet makkelijk lenen. Nee. Um, nee. Dat is ingewikkeld en vaak duur. Ja. Dus we hebben een groep leden bereid gevonden om, uh, nou ja, om een mooi bedrag oh, uit groep goed te lenen. Dan moeten we wel de komende twaalf jaar terugbetalen. Ja. ja, ja, wel heel slim. Ja. hoeveel leden hebben we daar mee gedaan ongeveer ja rond twintig 20. 20. Okay. ja dat is nog wel een aardig bedrag per, per lid zeg maar ja. Ja. Ja. ja je kan ook obligatieprogramma's doen met kleinere coupures oh, oké okay. dat is een iets uh, ingewikkelder verhaal mm -hmm. uh, Administratief is dat natuurlijk uh, moeilijker wel hadden een groep mensen die bereid waren iets meer te doen ja. dat, is ook, dat is natuurlijk ook wel, heeft ook wel weer voordelen ja.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 Nou ja, half mei zal het ongeveer klaar zijn... en dan krijgen we een groot feest. Ja, jullie zijn allemaal uitgenodigd. Nou, dan hoor je het, Live. Ik zal jou willen nog wel een keer de weg wijzen... waar dat ongeveer is. Dat is fijn, hè. Ik spring bij je achterop en dan gaat het helemaal goed. Ja, geen probleem, geen probleem. Nou ja, goed, je had het net over Padel... dat het niet kan bij... Het zou natuurlijk wel kunnen bij de overdekte halde die nog steeds in de pen zit, zeg maar. Daar weet jij...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 Ja. Wij gaan het niet meer meemaken. Nee, ik waarschijnlijk dat niet. Goed, uh... Ik denk het ook niet. Als <laughs> <In de laughs> Maar in ieder geval, dat is allemaal geregeld. Ja, en, dat is allemaal geregeld. Uh, uh, hoe heet het? Uh, en, maar dat pand hè, wat er komt, dat ja. is jullie, jullie eigen beheer. Ja. Maar, hè? Ja. Dus dat is, ja, dat is een opstalrecht zoals het heet. Dat is een ja. zakelijke recht Aha. waar je ook eigenaar bent van ja. het uh, ja. pand. Maar die 30.000 euro die jullie betalen, dat betekent ook dat het eigenlijk voor leden wat duurder is. Hè? De, ja. de, uh, de, de contributie. Ja. Uh, en, en dat zal in de komende jaren misschien ook nog wel iets duurder worden. Ja, dat proberen we natuurlijk te voorkomen, omdat ja. we eigenlijk al relatief ja. duur zijn. In ja, dus ja. met tennisverenigingen. In mm -hmm. vergelijking met hockey, of, uh, ja. uh, dat, dan is het weer anders. Maar voor tennisverenigingen willen we natuurlijk competitief zijn. In de, de buurt ja, nee, een beetje, weet je ja, ja, ja. ja, dus we proberen dat te beperken door in onze expectatie uh, nou ja, de ruimte.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 en als je gravelbanen hebt, dan, ja, dan kun je een beetje uitlopen hebben. Maar dan houdt het op een gegeven moment wel op. Als het mm -hmm. ook. Dus ja, in die periode proberen we natuurlijk maximaal te benutten. om dat uh, pand neer te zetten. Ja, ja. Ja. En dit is de, jullie doen alleen maar buiten kaars. Ja, alleen ja, buiten. Okay. Ja, ja. ja, sorry hoor, maar ja, ik ja, heb er nee. niet zoveel. Op, van. Uh, gra op gravel. Uh. Op gravel, ja. ja, ja. ja. ja okay, je ja, hebt ja. gras en gravel, hè? Je uh, hebt gra ja, ja je hebt En hardcore, hè? Maar het, het, het, het, het, meestal niet buiten. Dat is ook niet zo leuk. Nee, dat dus nee, doet het pijn. Dat gaat wel te snel, hè? Een niet ja ook moet je ook ja anders. maar tenis, denk, ze zo, niet zo vaak. je sowieso als je valt doet pijn ja nee dat is waar ja, ja. maar uh, padel is natuurlijk enorm in opkomst ja he?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 ja, het is voor jou de eerste keer hier. Zeker. Kijk je ogen uit, hè? Welkom hier. Ja. ja, heel mooi. Maar mooi je, ben, je, bent, je bent altijd welkom als er nog iets is. En zeker wanneer zeg maar, uh, ja, uh, het clubhuis uh, er komt. Uh, zeker. Dan gaan ja. we er nog een keer over praten. Leuk. Of alles uh, goed gegaan is. En, ja. uh, nou, graag. Nou, hartstikke en, bedankt, Luc. Uh, en uh, je wens je een heel goed weekend. Zijn kan je wel. nog tel we, uh, dit weekend of niet? Dit weekend niet. Ja. Maar het wordt volgende week heel mooi weer. Dus ja, dan, wordt het vanaf woensdag ja. heel ja. mooi weer. Ja, hartstikke leuk, toch? Perfect. Nou, we zijn er bijna. Ik weet niet of we nog een muziekje klaar hebben staan. Ja, duren. Ja, nou, dan, ja. dan gaan we richting het nieuws van uh, 12 uur. Dankjewel. Ik bedankt uh, iedereen uh, die uh, meegewerkt heeft. Dank, dankjewel, programmen. Marja. Jo. Ook de Alsjeblieft. Uh, uh, ja, Rob en uh, Maya en uh, Gerre ook bedankt. En de beste met uh, Siska. Dank je. En ja, we gaan eruit met muziek. En wat gaan we draaien? Ruflo, Springfield. Buffalo Springfield. Oh, nou, ik voelde uh, even Bruce Springsteen, maar dat is... Buffalo Springfield. Kom, Alleen maar voor 30 seconden. Ja, Iedereen heeft een fijn weekend. <laughs> Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.